Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Brussel geldt sinds vannacht het hoogste dreigingsniveau. Het Belgische crisiscentrum raadt mensen aan om drukke plaatsen te vermijden. Er rijden geen metro's en veel voetbalwedstrijden gaan niet door. De Belgische autoriteiten komen in de loop van de dag met een verklaring. In de rest van België blijft dreigingsniveau 3 van kracht. Een aantal daders van de aanslagen in Parijs kwam uit Brussel. In Parijs en andere steden in Frankrijk zijn gisteravond de aanslagen van precies een week geleden herdacht. Er waren kleine plechtigheden met kaarsen en bloemen, maar op de Place de la République, niet ver van cafés die het doelwit waren van de aanslagen, werd juist gedanst en gezongen. Premier Vals maakte eerder bekend dat een van de gewonden van de aanslagen is overleden, waarmee het dodental, afgezien van de daders, op 130 komt. Op een van de daders wordt nog steeds jacht gemaakt. Het is onzeker of hij nog in Frankrijk is. In Nieuw-Zeeland is een helikopter neergestort op een gletsjer. Vermoedelijk zijn alle zeven inzittenden om het leven gekomen. De piloot en zes toeristen. De Fox Gletsjer op het Zuidereiland is een populaire toeristische attractie. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Mogelijk werd de piloot gehinderd door laaghangende bewolking. Reddingsteams hadden grote moeite om het wrak terug te vinden in de gletsjerspleet. Ze lieten zich tot bij het wrak zakken, maar zagen geen overlevenden. De storing bij KPN is nog niet helemaal opgelost. Volgens een woordvoerder heeft 90% van de KPN-klanten met digitale tv weer normale ontvangst. Bij de rest moet de storing de komende uren worden verholpen. Wat de oorzaak is geweest is nog niet duidelijk. De problemen bij KPN begonnen gistermiddag. Tegen de avond was de storing op internet en bij de vaste telefonie voorbij. Maar een groot deel van de bijna 2 miljoen digitale tv-kijkers kon gisteravond geen televisie kijken.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 Zeg, we gaan beginnen. We zijn, we gaan beginnen. We dit is een uh, belangrijk moment. Good morgen. Goedemorgen, toebak leeft op de radio 5 minuten over 8 uit regenachtig zandvoort. De laatste mensen, komen net binnen. <laughs> helemaal nat geregend. Wat verdoorje. Dit is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk weer. Echt helemaal ah. fout weer dit gewoon. Ja. Heerlijk om binnen te blijven, de radio aan te zetten dat ja, had ik graag gedaan eigenlijk met dit weer. Ja, ik kan me voorstellen. Je hoorde het de hele tijd al, daar lag je nog in bed van... Oh my god, ik moet hier straks weer heen. Ja. Ja, ja het is gelukt. Ik wil ook nog even zeggen, goedenavond voor onze vaste luisteraar in uh, Nieuw-Zeeland. Jos, luister in Nieuw-Zeeland. En uh, hier vanuit het oorlogsgebied, Europa. Ah, ja. We houden, we houden vol. Voorzooi. Ja, gisteren weer <coughs> al even door, uh, allerlei dingen te doen in Mali natuurlijk, weer een andere... Nou, al Qaeda, de die daar weer mensen heeft neergeschoten. Het gaat ook maar door. En het is, je hebt nog geen app op je telefoon dat je naar buiten stapt... en dat je gemeld van geen dreiging. Ja, dat, we kunnen nu veilig naar buiten. Ja. Dat zou wel fijn zijn, ja. Dat je denkt van, ik kijk naar buiten. Nou, ja, het was net wel helder, maar ik vind het nu wel bedreigend. Maar ik denk ook eigenlijk dat we nu even een minuut stilte moeten houden. Oh, krijgen we dat weer. Ja, ja. ja. ja. Dat, dat schijnt nu ook al... Dat te veel de minuten stilte verstoord worden, heb je dat gehoord? Ja, ja, ja. ja. ja. Die kinderen, ja dat kan niet, hè? Die kinderen die er doorheen roepen en dan die Allah hoppa roepen. Allah ja. alla wakbare, ja, zoiets. Ja. zoiets maar goed, bij elkaar is er toch een hele grote groep geweest. Want in ieder geval acht mensen die natuurlijk in Parijs bezig zijn geweest. En de eentje loopt er nog vrij rond. En de geruchten waren natuurlijk dat hij dat in Nederland rondloopt. Oh. Maar goed, gisteren hoorde ik dat misschien zijn hoofd toch weer van zijn romp is afgevlogen met een, een, een, bom, een bomgordel. Okay. Dat zou toch kunnen. Ja, dus uh, nou ja, ze zoeken nog in de straten en ze zoeken ook hier in Nederland in de straten. We, in Nederland, we hebben alles onder controle. En in België, we wijzen gewoon naar België natuurlijk. Ja, het komt allemaal uit België natuurlijk. Wat dom die België, dat is echt uh, dat, dat soort mensenhand uh, onderdak verlenen. He? ja Verschrikkelijk gewoon. Ja, Molenbeek, daar schijnt het allemaal vandaan te komen. Er komen in ieder geval iets van vijf of zes uh, verdachten... komen er al vandaan. Of verdachten, daar komen er gewoon vandaan. Dus uh, ja. we wachten het allemaal af. We wachten nog even op de jeugdverdeling de van deze show. Ja, komt hij wel. Onze e jeugd ik heb geen idee eigenlijk, Mark Ik heb ook niks gehoord. Ik zal zo ik... even op mijn telefoon kijken. Ik zal zo even kijken of, uh, hoe het met de, uh, de app zijn... Vooral ja. wat binnen is. Oké. Okay. Lekker fijn wakker worden met de Wombats. Give me a try. Mag ik jou er wel even aan herinneren? Ja? Dat jij niet meer onder de groep 40 valt? <laughs> ja, oké. Okay. Ik wil het even oh. doen door mee te praten over de Prodigy. Oké, okay, ik weet het, ik ben al 50. Ja, maar goed, soms dan weten ze er nog bij horen bij de jeugd van tegenwoordig, zeg maar. Goed zo, dat waren de Woombats en Give Me a Try. Ze komen ook uit Liverpool, net als de Beatles natuurlijk. En ze hebben afgelopen maart nog in de Melkweg opgetreden hier in Nederland. Het was een succes. En dit is al een van de laatste cd's. Geloof ik weet ik het niet eens meer, want we hebben ze alweer iets nieuws uit. Maar goed, kijk gewoon even, google even, dan kom je er zelf achter. 10 minuten over 8. En u hoort hem al, ook onze jeugdafdeling is weer aangeschoven. Ja, mijn excuses. is, mijn waterscooter, ik had hem een tijdje niet gebruikt. Nee? Dus hij startte niet helemaal lekker. Nee? Maar het is gelukt, dus ik uh, ben ook hier gekomen. Op de waterscooter natuurlijk. Het was ook wel echt nodig hoor. Ja? Ik heb echt, ja, ik, de, bijna de hele weg van Haarlem, ik heb door één grote plas zo. De, de, er waren gewoon twee... Ja, van die sprays aan de zijkant van mijn auto. Ja. En daardoor moest ik hierheen rijden. Dus Oké. Okay, ja, het was ik, echt een avontuur. Ja, ik wilde zeggen, ik kon het ook moeilijk zien door de ramen heen. Ik wilde bijna mijn leesbril nog ophouden. Ik dacht, nou, dan zie ik helemaal minder natuurlijk. Maar uh, ik, ik had wel een krantje onderweg. Kruintje, ja, blijven lezen. Maar goed, ik had vanochtend ook een beetje probleem met mijn auto. Shit, ik denk ik, what the fuck, weet je wel. Ik heb echt wel een, ben, volgens mij wel tien minuten bezig geweest met mijn auto aan het praten krijgen en uiteindelijk sloeg hij wel aan en ik denk nou en dan snel door hè? en de auto niet laten afslaan. dan dan zal je ding dat je ergens staat op een parkeerplaats eh, of het nog ik denk Dat ga ik niet redden. Als je op doet. een parkeerplaats staat ben je nog blij. Maar goed nog even, je hebt afgelopen week, heb je de Prodigy gezien? Ik heb de Prodigy gezien. Smack ja. maar bitch up. Yep. En? Ik, uh, ik had op een gegeven moment uh, hoofdpijn yeah? dat kwam niet doordat ik... Uh, uh, Doordat ik te veel gedronken had. Nee. Maar gewoon doordat ik zo uit mijn plaat ben gegaan. dat ik echt gewoon. ja, op een gegeven moment even rustig moet doen. Want... Ja, flat of the Land was natuurlijk. Een le, flat flat of the Land was het, toch? Ja, want, ja. ja, ja. Flat, niet flat op the Land. Wat is wat anders Maar dat was natuurlijk de grote doorbraak. Vooral met. Uh, uh, smack my bitch up. Dat was ook. Dat kon nog helemaal niet. Hè, die videoclip. Waar een vrouw mishandeld wordt. Echt schandalig was dat. Maar toen bleek later dat een, ook een vrouw was die sloeg. hè? Huh? Oh, maar toen vond het wel, toen vond het wel sexy. Toen, toen kon het wel in één keer. Ja, nee, Sorry, nou, dan is het ja. anders. Maar goed, uh, uh, Brief was natuurlijk ook. Uh, en, nou ja, goed, ze echt geweldige nummers op. Er uh, was wel een stukje tekst ja. in, die, in die boekje wat niet kon. We don't have guns, but we have. Was, dat was van ja. de nazis. Dat hadden ze niet helemaal begrepen. Dat hadden ze ergens van nageplakt en geknipt in het boekje. Toen hadden ze later gezegd. Ja, we hebben het uit het context gehaald. Dat betekent voor ons iets anders. Dat was gewoon nazi dat Oh, was gewoon Ja, dat is al niet goed nagedacht. Maar goed, de productie, ik, ik heb ze de hele tijd ja, ik aan de hoor. Ik, ik, ik zat er. Nou, ah, dat vind ik ook wel weer... Ja, is, uh, ja echt wel, hoor. Echt op een knie ik, uh, ik zat op een gegeven moment uh, wel van... zou ik een stukje meenemen voor in de show? Nou, ja, dat, dat, dat zelfs ja. voor ons gaat dat net even te ver. Ja, nee, <laughs> dat, uh, dat gaat niet lukken, denk ik. Dat is niet, uh, ik heb het wel eens gedraaid, uh, trouwens, moet ik zeggen. Ja? Ja, wel. Ja, ik heb ook wel wat meer gesprek gehad met het programma Leiden. Uh, Oké, okay, dan word ik milder. Goed. Oh, oh je was nog wilder Je oh. was nog veel wilder, man. Maar goed, ik ben nu over de 50, nou, ben niet bij het weekend geweest, ik denk, daar ben ik nog te jong voor, 50 plus weekend, dat was uh, oh, vorige ja, week, of die week daar Dat was echt fantastisch. Hele mooie tas gekregen. Ik was zeggen, ik, ik voel me af, dan zou ik wel een coelieback halen, maar dat vind ik ook zo hypocriet. Wel een coelieback halen, maar <lacht> snel op naar huis rijden. Zeg ik. Ja, nee, nee, nee. Ik wacht nog even twee jaar, en dan stap ik misschien in. Nou, het leukste is, want de eerste keer dat ik erheen ging, ja? toen zei hij echt van... Je bent toch nog geen 50? Oh, en daar doe je dan voor. Ja, dus dat is misschien ook voor jou een, een optie. Maar, maar krijgen we dan over twee jaar ook uh, klassiek op zaterdagochtend? Nou, het zal me wel. Uh, ja, dat gaat toch. Uh, nou ja, ik, ik wil er wel voor zorgen, als je dat wil. Dan, uh, maar ik heb oh. niet zo'n grote collectie. Oh, oh. oké. Okay. Ik had nog wel wat lege, dus. Uh, Straks oh. natuurlijk nog gezelschap berichten. En natuurlijk ook even muziek van de band die ja, afgelopen week een stuk populairder is geworden. Eagles of Death Metal natuurlijk. Ja, ja, ja. Het ja, ja. andere nummer draaien we niet, maar dit is toch wel de beste. Complexe You didn't want to scratch, but then you got the itch. You only wanted snow, I, but you got the witch.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 Iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of default, the fast number of days. The rising of the horns. Oh uh, hey, from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips. Snow is burning my hands I'm frozen to the bones I am a million miles from home I'm walking away I can't remind your eyes Your face En Twinkit Woodkit Iron Komt eruit uh, ja. voor In een, een computerspel Daar is het groter geworden En ik vind het echt meestelijk gewoon daarvoor natuurlijk Eagles op Dead Metal Complicity Oké, okay, ik kondig het aan alsof het een publiciteitstunt was destijds. Maar dat is niet het geval natuurlijk. Even goed. Maar goed, het is wel heftig wat ze meegemaakt hebben. Geloof ik, iedereen heeft het overleefd van de band. Alleen de man van de merchandising, die daar spulletjes spulletje verkoopt van, van, de, van de band, die heeft het niet overleefd. Dat is wel vrij heftig natuurlijk. Dus, en nu natuurlijk heel veel afmeldingen. Heel veel optreden deden dus ze niet. Ja. En heel veel Amerikaanse bands ik ook nog van Europa. Nou, daar blijf ik bij vandaan. Ja, ja. Ik, ik, ik, ja. Moet, ik moet ook zeggen, de, de prodigy. Je merkte het ook echt in, de, in de, het staangedeelte Daar merkte je het niet, want ja, daar was. Was het gewoon nog steeds belachelijk druk. Ja. Alleen op de tribunes en zo. Je merkte gewoon dat er veel plaatsen gewoon vrij waren. Terwijl het wel uitverkocht was. Okay. Dus uh, ja, dat merkte je toch. En de security werd je een beetje gek van. Ik ben vier keer gefouilleerd. Voordat ik binnen was. Dus, en als het dan uh, nou vrouwen zijn is die erg. Maar het waren mannen. Dat is toch weer anders. hè? Nou ja, nee, uh, één vrouw. Okay, dus, uh, maar die vroeg je wel netjes. Vindt u het vervelend als u door een vrouw gefouilleerd wordt? Ja, ik stond er een beetje lullig aan te kijken. Dus hij zei: Ja, ik moet het officieel vragen. Ja. <laughs> en dan wilt u even bukken, meneer? Nee, nee. Dat ja. Ja, zo ver ging is het niet. Gelukkig maar. Nee, nee, dat is altijd wel jammer. Nou, nou, goed, er eh, kan ook een bom in zitten, dat weet je niet. Nee. Ja. Oké. Okay. Want vroeger was bij ons altijd, als wij groot moesten, dan moesten we altijd zeggen: We moeten even een bom doen. Ja, ik moet zeggen. Ja, volgens mij zit het bij jou niet uh, eronder, maar zit het in je mond zit dat volgens mij in de hm. Wat heb je nou in je mond? Een bommetje. Een bommetje. Nee, joh, oh. ik had een. Uh, een kogeltje. Ik heb gewoon in plaats van uh, uh, keelsnoepjes, heb ik dan gewoon zo'n. Uh, Zwart-witbal. Oké. Oh, okay. Want dat is ook lekker voor je keel. Oh, heb, ja, heb je last van je keel? Niet te horen. Nee, hè, nee. bijna niet. Ik heb het gewoon echt al 2,5 weken of zo. Dus even ja, niet normaal. Je, je hebt die minuut stilte niet in acht genomen, waarschijnlijk. Je hebt heel hard geschreven, oh. zoals protest. Oh, Klootzakken! Ja, en ik was laatst in de sauna en toen uh, zei ze in de ...toen Kunt u misschien niet even weggaan? Ja. Dat ik te hard hoestte. Nou, lekker dan. Oh, echt waar? Ja. Oh, ik dacht ja. dat je daar aan het kleppen waren. Eh, dat was het nee, was ik Ik zei dat helemaal dacht niks. Ik helemaal ja, ik moet af en toe moet je een beetje hoesten. Ja, ja dat was. Uh, oh, irritant gewoon. Ja, erg hè. Ja. Ik zei tegen Bertel. Kun je, ja, ja. je er eens anders doodgaan? Gaan we er last van? Ja, precies. Dan voelt het dan zo. Je we er Straks, straks stra <kwijnt> Moeten we nog reanimeren? Ja, zeg. Ik kom niet van mijn ja. rust. Ja. Zeg. Ik ben er nu niet aan toe. Precies. Ik heb een precies. zware week gehad. Ik heb al die beelden met televisie <kwijnt> gezien. Ik zet er doorheen. <kwijnt> ja, nou, precies, ja, precies. precies. Al, we er er proberen die radio te maken. Ja, neem niet kwalijk. ja. Maar goed, zijn er nog andere dingen die. Ja, goed nieuws voor iedereen met een gebroken hart. Ja, Facebook gaat je helpen. Uh, ze, een, ze zijn een functie aan het uh, uitproberen. Ja? Dat op het moment dat je uh, aanklikt van... Nou ja, ik had een relatie met uh, Pietje. Ja? En uh, um, je verbreekt die relatie. Stel eens een vraag. Wilt u uh, deze persoon tijdelijk van uw uh, wall... Je, je, ja? je, je, zeg maar waar al je berichten op gepost worden. Wilt u hem daar vanaf halen? Ja? Zodat, en dan gaan zij dus filteren. En dan de berichten waar, die over je, je ex gaan... Die, ja, het die er dan uit. Nou, het is, het is serieus, uit onderzoek is gebleken dat heel veel mensen die dus uh, uh, hun relatie uh, verbreken. Ja? Dan nog steeds op Facebook wel ja, berichten en zo. En dan krijg je toch, ja, het is toch niet leuk als je je ex met een ander ziet. Of de hele tijd blije foto's oh, van je ex. Okay. Dat is een beetje het idee. En ja. ik, denk dat het, ik denk dat het wel een goede functie is. Ja, ik denk dat er heel veel mensen gebruik van maken, natuurlijk. Ja. Sluit je ogen maar voor het verleden. Kijk naar voren. Vergeet ja. de toekomst of vergeet de toekomst. Leef Leven toch in toch niks in het, mee. Nu. Leven in het nu, hè? Dat is het, nu, het Dat dan. was het ook, ja, precies. Uh, vergeet het. is het allemaal niks het volledig. Ja, oh, is... zie, wat heb je met B-Trix nee, hier? die stond toch op onze post van twee weken geleden. Ik oh, het Oh, jullie... vond van het programma oh, van vorige dat... week dan? Nou, uitstekend van ja. ze. Ja, dat vind uitstekend. ik niet leuk. Want zeg maar, Via deze weg heb ik net die functie geactiveerd. Kom ik nog X even? Ja. Oh nee, wacht. Oh nee, dat was. Nee. Nee, hoe heet ze ook alweer? Ja, ja precies. Nou, Irene. Ja, Irene. Ja, ja, ja. Maar ik heb hier een bericht van een man. Ja. En die, uh, die heeft al vijf kinderen. Hij is tien jaar getrouwd. En toen is hij tot de, tot de vaststelling gekomen dat hij eigenlijk onvruchtbaar was. En uh, hij stapte meteen naar de rechtbank om van zijn vrouw te scheiden. En de man vraagt niet alleen echtscheiding aan. Hij, is hij eist bovendien dat zijn vrouw ter dood wordt gebracht door steniging omwille van haar ontrouw. Hij zegt, ik word gek. Al die jaren speelde mijn vrouw overspel. En de vijf kinderen kunnen onmogelijk van mij zijn. <laughs> en de lokale kranten hebben geen melding gemaakt. En de rechter wacht op de uitslag van een DNA-test. Om een oordeel te vellen. Nou, maar ja, nou. ik hoop toch niet dat, dat ze dan te dood gebracht wordt. En die kinderen dan ook allemaal? Stenig. Ik zou gewoon geld proberen los te peuteren. Ja, ja. ja hij heeft, heeft hem jarenlang voor die kinderen betaald gewoon. Ook ja. nog. Ja. Waarschijnlijk een uh, kale kip kun je niet plukken. Nee, nee <laughs> waarschijnlijk niet. Maar goed, dat zijn eigenlijk ook wel een beetje zijn kinderen geworden natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Probeer ook wel die emotionele band een beetje uh, niet te creëren. Ja, maar uh, kijk, en nu weet iedereen. dat had het beter stil kunnen houden. Ja. ja. dan denken ze, wat een viriele man. Hij heeft vijf kinderen verlekt. Blok te loser zeg. Ja, dat is een beetje dom, hè. Ja, ze gewoon met na. Nou. Hebben ja. vaders ook een, een, een emotionele band? Um, ja, zeker wel. Helaas ben ik hem al tegengekomen. Ja? Tijdens is fiets... Dan struikel je erover? Je. Ja, ja. Toen was ik mijn band plakken, toen dacht ik, hé, hey, ik heb ook nog al... een andere band hier liggen. Ah nee, nu lijkt het net alsof mijn vader geen emotionele band heeft. Nee, mee. dat is ja, absoluut ja, niet zo. Ja, dat is wel heel bot, echt, echt. Beetje respect voor je ouders. Ja, zeker. En ook voor je kinderen, in mijn geval dan. En eh, goed. Ja, wat hebben we hier? Blossom! Op de radio, moet toen ook leeft straks de Zandvoortse berichten. Maar zover is het toch lang niet? My Charlemagne My Charlemagne My Charlemagne En Blossom hier in de zaterdagmorgen. En het is alweer tijd voor de Zandvoortse bericht iets vroeger dan normaal, Maar anders loopt het alweer tegen negen. En voordat je weet, dan is het programma al bijna weer voorbij. Ja, het is dus, veel te leuk allemaal. Afgelopen week, wel he. Nou ja, afgelopen week, vorige week zondag <lacht> kwam hij naar Nederland. Eerst zaterdag natuurlijk, gewoon een hele gelater. later. Die kwam hij ook de keer in Zandvoort aan door de storm. Die zondag op de uh, Nederlandse kust. Tijster kon Sinterklaas niet uh, van zijn pakjesboot worden gehaald. Uh, door de Zandvoortse KNM. Nee, K-N-R-M Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Precies, en de Sint kwam dus elders aan land En wel door het k -n -r -m. Uh, En werd naar het rotonde gebracht Het was verschrikkelijk weer Maar toch was het behoorlijk druk Er waren heel veel kinderen Het was ook leuk En uh, ik zie onder andere dat uh, Pieter Joustra Die kennen we natuurlijk wel Die was vroeg ook bij de radio Die heeft met elkaar gepraat En die kan het op zo'n ludieke wijze ik Kan niet altijd vormgeven en uh, uiteindelijk zijn we de sporthal de korf gegaan waar ik allerlei uh, spelletjes voor wo kon, wo kon worden gedaan. En uiteindelijk kon je op de Pieter-diploma ophalen. En iedereen deed fanatiek mee. Want ja, naar buiten gaan, ik zat er niet in, want je spoelde bijna weg. Het, nou, het is wel volgens mij voor het eerst dat ik aan de KNRM zegt... Ja, het stormt, dus we kunnen je niet van je boot afhalen. Ik, hey, dat is wel dat, raar. Uh, nou, Ja, maar goed. Uh, ja, en wel die nieuwjaarsduik toen het tijd, weet je nog? Ja. Toen Mochten mensen wel weer zwemmen? Oh ja. Maar toen regende het niet. Er ja. zijn van die spectaculaire foto's van. Geweldig. Maar ja, goed, hij is in ieder geval aangekomen. Ja, Sinterklaas. Kroesie. Sinterklaas. Hij is in het land. Ik heb mijn kinderen nog niet gehoord over een schoen, maar goed, die zijn 11 en 13. Dus ja, die dat is een beetje over. Dat is over dan, ja. Ja. Ja. En de afgelopen donderdag is er langs de kust van Zandvoort tot aan Den Helder... er lag een heel smal lint van kleine stukjes paraffine. Waarschijnlijk is het over geslagen en vervolgens naar de kust gedreven. Het is niet schadelijk voor de gezondheid... En de Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de herkomst ervan... en of het nodig is om het op te ruimen. En uh, het strand blijft toegankelijk en de gemeenten zijn op de hoogte. En het wordt meestal naast thearine veel gebruikt, die paraffine... om kaarsen en vaccinelichtjes van te maken. En ook als omhulsel van kaas, om uitdroging te voorkomen. Ja En op de dansvloer. Ja, om die vloer glad te maken. Nou ja, juist een be beetje <lacht> minder glad. Minder glad. Ah, ja. Nou ja, als je het dus uh, verzamelt, uh, je kan er kaarsen van maken. En vaccinelichtjes. Hm. Nou, het is een optie. Ja, ja en uh, vorige week stonden in de Zandvoortse krant uh, de visie van drie verschillende architectenbureaus op uh, eigen initiatief van hun ontwerp. Voor uh, de gemeente Zandvoort uh, werden ze zeg maar aangeboden voor het uh, uh, Watertorenplein. Het was uh, leuk om die drie dingen te zien. Uh, ja, deze week staat er een, een stukje over uh, de visie van uh, springtij-architecten. En ik vind het persoonlijk het, uh, het mooiste project. Dus uh, ja, lees even de Zandvoortse krant. staat een heel leuk stukje Je ja, bent wel gek van die oude huisjes. Oude ja, dat, ja, ja nou, ik, vind, ik vind dat gewoon, dat hoort erbij. Ja. Je, niet, niet die hoogbouw die nee. we alleen nog maar neerzetten. Dat... Nee, het zag, het zag er echt mooi uit. Ik heb echt uh, ik heb zitten kijken. Ik denk, nou, dat past helemaal in Zandvoort. In plaats ja. van meteen uh, de lucht in te gaan. De sfeerverlichting in het centrum van Zandvoort. Aan Zee, wordt toch eind november opgehangen. Hier de melden voorzitter uh, uh, o, van de OVZ, Pieter Tromp... Peter Trom, dat, er, dat er, ja, was weinig bijna, bijna geld in de kast. Heel veel mensen hadden niet betaald. Eh, ondernemers, gelegenheden daar. Die hadden als ja, dat ding hangt toch niet van mijn, eh, boven mijn winkel, boven mijn zaak. Dus ik ga niet betalen. Toch uiteindelijk hebben 40 ondernemers in het centrum toch meegedaan. Aangevuld met de bijdrage van circa 40 OVZ-leden. Koninklijke Horeca Nederland. Eh, ook nog een bijdrage van de stichting Marketing Zandvoort. PVV, Circuit Park Zandvoort, allemaal hebben ze geld gedoneerd. Dat moet volgend jaar wel anders, hè. Kom op, zeg. Ja, maar ik, ik snap dat ook niet van die ondernemers. Want juist door een leuke sfeer neer te zetten... ook al hangt het niet voor je winkel, dat maakt helemaal niks uit. Door een leuke sfeer in zo'n straat te brengen, ja. krijg je meer klanten. En daar hebben, hebben ze allemaal profijt van. Ja, goed, dus... de, week, de laatste twee uurtjes dat mijn winkel open is in het donker... nou ja, het zij zo... Ja, nee, nou, ja, ik ben er niet mee eens. Nee, maar... ik ben er ook niet mee eens. Ik, vind het, ik geniet er elke keer weer van als ik door een centrum herrijd. Oh, leuk, die verlichting. Ja. Ja, nee, maar je... We worden ook steeds creatiever, vind ik. Ja. Tegenwoordig ja. ook steeds meer een uh, Bij haar zag ik ook uh, vier sterren in plaats van die A's of, of twee sterren. Ja. En er maar ook sommige die dan... Er uh, gaat dan zo'n ledlampje... Gaat dan heen weer van de ene kant naar de ja. andere kant. Dus vind ik wel heel ja, mooi. Oh. Oh, ja. En dan kunnen aannemers... Of aannemers, ondernemers of... Uh, uh, uh, gewoon uh, ondernemers kunnen zeggen... Ik wil ook zo'n... Zo'n zo uh, pijl naar mijn winkel laten wijzen. Oh, dat zou kunnen. Ja, maar het grappige is. Grappig rrrr, is die winkel in. Ik was van de uh, vorige week was ik even in Nunspeet... en daar hing echt een hele mooie kerstverlichting. En uh, wij maakten een babbeltje met de eigenaar van een van de ijszaken die nu ook patat erbij had. Ja. Maar het bleek dus via de gemeente opgelegd te worden. En uh, ze keken dus naar de, uh, de wozwaarde, dus de uh, wet zaken, WOZ-waarde. Ja. En uh, nou, aanleiding daarvan uh, was er dus een uh, werd jouw winkel belast voor voor die belasting. Oké, okay, dat gaat wel heel ver, hè, maar. Goed. En uh, dan werd van dat geld werd echt apart. En dat was dan voor, onder, voor ondernemersvereniging. Maar dan op dat moment heb je wettelijk heb je een, een manier om het uh, toch te krijgen. Ja, maar ja, ik denk goed, van, nou, ja, ondernemers moeten ook al veel betalen, vind ik hoor. Ja, kom op, En er zijn dus ondernemers. En, uh, en, die slamen, heb, zuil, ja, allemaal. en daar heb je van die enorme grote panden. Want we waren daar ook in een dierenzaak. Nou, er is dit dierenzaak, was daar net de entree van. Eh? Dat is echt zo'n hele lange dierenzaak. Maar ja, die heeft dus inderdaad heel veel oppervlakte. En die heeft daar dus, dus enorm veel toeristenbelasting. En hier was het dan 150 per, per ondernemer. Ja. Nou ja, daar kon het inderdaad zomaar 800 euro zijn. Precies. Dus ja. Nou ja. Goed. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Nou goed, niet tot zover. Straks nog veel meer. Maar zijn tweede gedeelte is in het, het radioprogramma. En jawel, ze hebben weer iets nieuws uit. Het is altijd weer verrassend. Soms is het heel erg poppy en zoet. En nu is het wel lekker dwars. Ik heb het over de staat. Pep Talk. the clock, you can't take your gloves off, stop the talk, there's nothing left to fight for, breathe in the fumes, drink until the last drop, what's done is done, what's dead is dead, that's right, don't you get your hopes up, this is it, just embrace be fucked up, nothing to win, no, nothing to strive for, oh. drop the guns and let yourself go, Tap top. Tap Get your hopes up, this is it, just embrace we fuck up Nothing to win, no, nothing to strife for Drop the guns and let yourself go Pep Talk, Pep Talk, Pep Talk, Pep Talk, Pep -talk. een beetje leren waarderen. Het is een soort uh, Nederlandse Frank Seppa. Ja, Frank Seppa was ook bijna nooit op de radio te horen. Dus ik krijg echt zoiets van, Frank Seppa, nou, dat heb ik geprobeerd maar dat kan ik helemaal niet tegen, hoor. Dit was uh, TED Talk. Nee, nee, geen TED Talk, gek. Dat is wat anders. Pep Talk. Ja. Nou ja, het komt bijna op hetzelfde neer. Precies. <coughs> Als je TED Talk luistert, krijg je ook een Pep Talk. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Nou, uh, afgelopen week weer een hoop te doen over terrorisme. natuurlijk van. Uh, uh, heb je nog last gehad van de dreiging? Dat is eigenlijk de zin als je tegen mensen tegenkomt. Wel. hallo. Nog last gehad van de dreiging? Uh, dat je echt denkt van. Uh... Your days are numbered. Ja, oh, dat zijn ze? Ja. Dat je denkt. Mijn... Ja, maar dat zijn ja. ze altijd geweest? Ja. Mijn dagen zijn, ge zijn geteld. Of, nee, nee, ze zijn ja. ge nee, genummerd. Zijn het. Dat is toch anders? Ja. Ik, ik heb toevallig van de week een film gezien. Die heette Le Tout Nouveau Testament. Oh mijn god, weet niet zo'n cultfilm, hè? Een beetje. Nou, het gaat ja. over een meisje. En dat is eigenlijk de dochter, dochter van God. Jezus was er geweest. Dat was misgegaan. Die ja? wat, en, en God was eigenlijk een heel naar mannetje. Die dan in een computerkamer... waar verder helemaal niks stond... en die af en toe regeltjes voor de wereld uh, vertelde. Van uh, op het moment dat je in bad gaat... dan moet altijd de telefoon gaan, weet je. En dan lacht hij zich helemaal dood, weet je wel. Ja? En uh, ook, uh, ja... En ook dat hij zei van ja, als jij in de supermarkt bent, gaat de ene, je andere rij gaat altijd sneller dan jouw rij. En hij zat gewoon een beetje te pielen. En dat meisje die had gewoon een bloedhekel aan hem. Want die heeft toen ook een gesprekje met Jezus, want die stond daar wel als een beeld. Ja. Maar daar uh, kon ze wel mee praten. En toen zegt ze van hoe ben je hier vandaan gekomen? Nou ja, als de wasmachine zo draait en zo, dan kan jij weer naar de aarde en ga je gang. Een hele vage dingen dit zeker hè? Ja, maar het was echt een hele grappige film. Want ja? zij heeft dus alle sterfdaten van alle mensen op de wereld had ze verstuurd. Iedereen. iedereen kreeg een sms'je: Oh, u heeft nog uh, vijf jaar te leven. En, oh, okay. oh, u heeft nog veertig jaar te leven. Dus er was ook een vrouw. En uh, die, die, die, die vond het heel irritant dat haar man blij was. Dat zij nog maar vijf jaar te leven had. En hij nog veertig. Dus had, toen is toen uiteindelijk het huis uitgeknikkerd. Okay. En, en een jongen die had nog 62 jaar te leven. En die ging allemaal films op YouTube zetten. Want die sprong steeds uit het raam en zo. En iedere uh, oh, okay. keer viel de net op een ander. En dan leefde hij nog wel, weet je. Oh dus, ja, ging het echt uittesten gewoon. Heel naar, grappig. Ja. Ja, ja, dat was echt een leuk film. En dat allemaal aan het feit. En van, dat in uh, het Frans? Het was in het Frans, maar er stond ondertiteling nou. bij, oh, hoor. Oh, ja, wat the fuck. moet je alles lezen, zeg. Het is ja. ook zo diep. Nou, oh. Dat was echt... oh, jullie gaan dus liever naar nagesynchroniseerde films. Ja, dat doe ik, ja. Nee. Altijd? We nee, Kijk ook alleen maar kinderfilms. Gewoon geen, geen Franstalige films. En geen Duits-talige films. Waarom niet? Heb je iets tegen Frankrijk of zo? Ja. Ja. Oh ja, ze spreken daar geen Engels, dat ik vervelend. heb gehoord dat wel die daden nog hier rondloopt hier in Nederland. Ah. Mm. Mm. Mm. Maar kijk, als ze dus met een Frans accent spreken... dan kan je wel even achter je oren krabben. En dan komt deze, deze tekst toch weer tevoorschijn. Your days are numbered. Ja. And you will be defeated. Oh, ja. nou goed. Wat dat heet vers... datum. Hoezé. Ja nou, precies, we zijn daar ook Gespierde uit. Gespierde taal. Gespierde nou. taal. Um, ja. Nou. Ja. Ik heb er wel een bericht over. Ja. Ja. ja. Nou, <coughs> toen je okay. denkt... Nou, zijn... Uh, mijn werk is in Botswana en die hebben de grootste diamant in meer dan 100 jaar gevonden. Ik zag hem Ja. Kleine tennisbal. Ja, is een, iets kleiner dan tennisbaan en hij uh, is 1,111 karaat of, of 1111 karaat. Dat weet ik niet, één van gewicht. Het is de op één na grootste ruwe diamant die ooit is gevonden. En ze hebben ze steen ontdekt, dus nu is het allemaal daar naartoe. In de Karowee-mijn, in het centrale deel van Botswana. En uh, waar de echte grootste diamant ooit gevonden is, de Kullenen. Van 3,106 karat. Die werd in 1905 gevonden. Dat is uh, van de... Is dat niet dat, het kroonjuweel van... De, ja, er de de onze... de, wordt een de grote ster van Afrika genoemd. En daarnaast heb je er nog eentje in 1985. De Golden Jubilee. En die oh, werd okay, in 1995 oh, je... door een thuisindicaat gekocht. Maar goed, het is uh, een ruwe diamant. Dus die, daar moet toch wel iets mee gebeuren. Ja, dat is echt ja. een beetje uh, mooi, hoor. Dus er gaat de helft nog vanaf. Hoe herken je hem, hè? Hoe herken je hem? Ja, dus is nog een klus hier. Hij is in disguise, als je hem ziet. Goed, de grootste iemand gevonden. Echt een droom als je dat ook vindt, gewoon, hè? Je denkt, wat, ik ben gewoon klaar. Dan krijg je weer, your days are numbered, Goed, back. De nieuwe single, eigenlijk de laatste cd is het ook, hè? Dreams. voor Negen en Dreams. Iedereen heeft zijn dromen en jaagt je dromen na. Maar do, doe het niet de, uh, als andere mensen de slachtoffers dan zijn. Dat vind ik dan weer net even te weg weggaan. Eh? Dat is een verkeerde droom. Ben je er verkeerd uh, ingepraat, zeg maar. Uh, oh ja, het is vandaag uh, natuurlijk 21 november. Straks weer een overzicht wat er allemaal gebeurt. op 21 november. Weer een stukje geschiedenis. Ik vind het altijd leuk. En uh, ik heb afgelopen week een weer zitten lezen welke onderwerpen zijn nou erg leuk. En één onderwerp vindt, dat springt dan toch weer uit. is de Britannic Britannic was een van de, de zusterschepen van de rustachtige Titanic. Oh, wacht even. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Ja, ja precies. Nou, dit was de, de, de, de Titanic. Die zong ze dus ook in 1912. Uh, die 10 april of zoiets. Zo is geloof ik, het. zong. Britannic, die kwam pas uh, van stapel in 1914. Was nog even groter, dan Titanic. Want de Titanic hadden ze ook geleerd. Meer van die uh, reddingsboten op, aan dek. Want dat was natuurlijk een beetje fout gegaan. Ook de vluchtwegen van tweede en derde klasse moesten beter geregeld worden. Dat was beter geregeld. Uiteindelijk heeft hij heel veel uh, uh, vaart, hoe noem je dat? Uh, meilen gemaakt. Uh, meilen gemaakt. En uiteindelijk uh, werd hij getorpedeerd. En uh, ging hij ten onder. Er gingen reddingsboten. En ging het te water en even in reddingsboten, die werd te water gelaten. En toen kwam het achtergedeelte van het schip omhoog. En die, uh, die uh, de, de schroef, die draaide nog en die kwam dus dwars, die dwars door de reddingsboten heen gegaan. Waardoor 30 mensen toch nog onnodig dood gingen. Omdat dat was toch weer niet goed ge, ge, georganiseerd, zeg maar. De Britannic dus uh, kwam, uh, ging onder in, uh, uh, in 1915 op deze datum. Dus. Blastieke geschiedenis, straks okay. wel meer in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Ja, even een klein stukje techniek. <coughs> uh, ING meldt namelijk dat ze uh, willen gaan investeren in de bitcoin. Oh ja. Uh, de, de digitale munt. Uh, er is een, een wereldwijd uh, uh, initiatief gestart. Uh, dat heet uh, blockchain. Dat is een, een verbeterde uh, encryptie op, op de bitcoin. En daar uh, willen zij in investeren. Overigens... Is de, de, het naar buiten brengen van het nieuws niet heel tactisch aangezien de Europese ministers uh, de bitcoin aan banden willen leggen ja. na de aanslagen in Parijs? Oh ja. uh, dit om, uh, ja, de, de munt leent zich natuurlijk best wel voor illegaal. Uh, um... ja, ja, ze balen ervan dat ze natuurlijk geen belasting meer kunnen. Even. Toen ja, gaat het allemaal dat, buiten de bank om. Het gaat allemaal de buiten de bank om en zo. Nee. En, en het is natuurlijk die geldstroom is niet goed uh, te meten. Nee, en, nee, nee, maar gewoon als je muntgeld hebt, dat gaat er ook buiten de bank om. Ja, maar. Kijk, nou, dat... niet alles hoor. Zeker niet alles. Nee, nee maar nee, dat nee. Dus, nou, om dat allemaal goed zwart weg te werken, is veel moeilijker ja. om goed wit te wassen dan die Bitcoin. Die Bitcoin gaat rechtstreeks, niet van je iets, gaat rechtstreeks van jou naar mij. Via digitale dingetjes. En ik heb er echt naar zitten luisteren. Ja, maar, maar ik, is er net ik snap er helemaal niks van. Ongelooflijk ingewikkelde kwestie. Het ja, ja, to ja. is toch net als met de chipnip Van je laat hem op en dan kan je dat nee, gebruiken. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Je hebt zelfs mensen die uh, dagenlang achter een computer zitten. Die zijn aan het minen. Ja, en die, die zitten dus allerlei formules op te lossen met hele heftige computer. echt weet ik hoeveel gigabyte of terabyte. En die zijn alleen dingen aan het oplossen. En daar krijg je dus bitcoins van. Ja, oh, vraag oh, me niet dat, hoe. Dat, dat is dat, dat virtuele geld van de computerspeltjes. Ja. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Omdat er een nee, daar kan we daarmee ook het, geld het, verdienen. Ja, nee. Het, zijn, het, is, het is echt het is een uh, munteenheid die in het leven is geroepen als, ja, tegen de banken, zeg maar. En het idee is dat de, uh, het is een, een code is die zichzelf verbetert naarmate je hem vaker kraakt. En hoe eerder je hem kraakt... hoe makkelijker die, zeg maar te kraken is. Want hij verbetert zichzelf weer. Oh. En, uh, hoe moeilijker dus de, de, dan? De, hoe eerder je het doet, hoe makkelijker. Dus het, hoe wordt later, steeds, het, het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds moeilijker. Het dus ja, steeds die, uh, dus ja. het wordt steeds uh, veiliger. De, de, de, de om, code om, wordt steeds om, veiliger. Tot je uiteindelijk een, een goede munteenheid hebt... die eigenlijk bijna niet te kraken is. Nee. En, um, maar hoe kan je minen? Dat snap ik niet. Ja... Ja, het is me uitgelegd. We moeten er niet aan beginnen, Door, denk door ik. de code moet... dus, zeg maar, te kraken, krijg je dus, genereer je geld. Oh, oh oké. Okay. Okay. Die manier. Oh, ja. Dus ja, eigenlijk, ja. Je, je, je creëert iets wat er eigenlijk ook niet is, maar omdat je het Kraak? Kan je het weer creëren? Is het wat? Ja, en, en kraak en... Het weer, krijg, ja, je het weer? creëer je weer wat? Ja. En daar kan je nog mee betalen ook. gaat ja. weer niks. Ja, en, ze, en bitcoins zijn... Uh, ik geloof dat de koers van een bitcoin op 300 euro... Of zo ja, het is echt bizar. Het is gigantisch gestreven. En er een, is één man die het bedacht ja. heeft. En niemand weet wie die man is. Hij heeft wel een naam. Maar goed, er, ze zou denken wel ook wel dat... zou een virtuele dat, naam zijn ook. Dat zou kunnen. En heel veel ja. mensen denken dat er meerdere mensen aan zitten, uh, achter zitten. En één, één man had ik laatst op televisie gezegd. Die wist dan wel. Dus dacht hij. Maar ging het niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Het is dus nou, heel nee. iets mysterieus. Dus, ja. dus, het spreekt wel tot de verbeelding. Dat je denkt: van, je, gewoon, je kan achter de computer gaan zitten, je moet iets kraken. Nou, met je laptop ga je het niet meer redden. Maar dan kan je dus geld creëren. En dat wordt ook nog geaccepteerd. Ja, dat ja. is wel fijn. Het is dus, dus inderdaad net als uh, uh, illegale briefjes drukken. Ja, dat ja. idee. Ja. Ja. Maar ja, die worden weer niet officieel niet geaccepteerd. Nee, nee, want je kan niet dus dus zien of een bitcoin echt of niet echt is. Nou, helaas. Alla, dus ik, uh, ja. helaas. Nou. Ik, ik kijk in mijn broekzak en ik betaal gewoon wel mee. Dat is misschien nog ja. wel een stukje handiger, Goed natuurlijk. Idee. 10 minuten voor 9 in Zandvoort en langzaam wordt licht. Oh, de wets hoor. En het uh, is... Uh... Sorry? Oh, de wets hoor, muntjes. Ja, muntjes, ja, ik weet het, ik ben nog van het zwarte geld, weet je wel. Kijk wat ik hier nou op kan uh, scharrelen. Het wordt langzaam licht en het klaart op. Het was dit een beetje bedreigend, vond ik het nog, hoor. Thema Impala. Laatste single. Lesser No, The Better. Thema Impala. The lesser know, the better. Ja, sluit je ogen er maar voor hoor. Maar soms weet ik, dan krijg je even te veel informatie. Ik denk, oh, moet ik dat nou allemaal weten man? Afgelopen week kreeg je natuurlijk ook een hoop informatie over terrorisme. Dat je denkt, ja het is allemaal goed om te weten. Maar bijvoorbeeld bij Etial Late Night zaten er dan drie of vier van die jongens die zeg maar in die zaal waren geweest. Tijdens de optreden van uh, weet het, weer Angels of Dead Metal. En dan gingen ze helemaal beschrijven wat er precies gebeurd was. Uiteindelijk kwamen de appjes ook op boven tafel. En lieten ze lezen. Dan dacht ik van, nou haak ik af. Dit is zo sensatiebelust. Ja. ja sorry, ik ben dan toch een <coughs> beetje... Ik ben misschien wel een beetje voor een staatsradio. Weet je wel? Dat je denkt, niet iedereen hoeft alles te weten om de rust een beetje te, uh, onder de oh, ja. mensen te Kouders houden. te bewaren. Ja, in plaats ja. van alles maar weer uit te vergroten. Ja, en hoe voelde je de dreiging dan? En wat ging er door je heen? Dik, ja, geef het, weet ik het wel. Hou nou maar even op. Het schijnt toch in Rusland echt uh, zo te zijn, hè? Oh. Wat? Staansradio? Ja. Ja, god, ja maar in meerdere dat, landen, volgens mij. dat vind ik wel weer heel ver gaan. Maar ja. ik vind inderdaad wel... Oh, dat, ze zijn nu zo... Het gaat maar door. ...angst aan het creëren door... Zeg maar, je hebt de acties van de terroristen. Ja? Het is heel erg vreselijk, natuurlijk. En alleen de media die maken die acties eigenlijk alleen maar erger. Alleen maar erger. Dus uh, sowieso. sowieso. Ik zeg, ik, we moeten het eigenlijk gewoon losknippen van het geloof je, gaan zeggen, waren acht mensen. Oké, okay, die waren van het islam, maar eigenlijk was het een beetje onzin allemaal. Die waren gewoon zelf een beetje gek, een beetje raar. En die hebben een aanslag ja. gepleegd. En helemaal niet de grote nou. organisatie eraan vastplakken. Weet je, daar moeten we eigenlijk naartoe. Maar ja, goed, het verkoopt makkelijker en het bekt ook makkelijker in de krant en zoiets. Ja, maar we moeten ook hier geen toneel aan geven. Dus... Nee, we hebben we het er niet meer over. Eigenlijk moet je gewoon maar doodzwijgen. Eigenlijk wel. Maar goed, ja. ze hebben het wel onderzocht. Hoeveel mensen voelen zich nou onveilig? En dat is dan 35%. Nou ja, het is toch. Als je naar. Nou ja, ik ging dan naar een concert. Je gaat er toch even. Je, je hebt het toch in je achterhoofd. Je, je gaat erheen. Ik bedoel, ik, ik. Ja, ik ga me er niet door de, tegen te laten houden. Nee. Maar je hebt het toch in je achterhoofd van. Het zou kunnen, weet je wel. Het is heel van raar. alert gewoon, maar dat moet je altijd zijn. Ja. Want je kan ook geholpen is... worden met uh, je portemonnee en al die dingen meer. Maar het is toch steeds een grotere kant dat je zeg, met de fiets, op de fiets wordt aangereden... dan dat je door een bom wordt uh, geraakt. Dat ik Ja, lekker, maar het gaat om het aantal slachtoffers. Hè. Als zij meer slachtoffers maken dan wij bij hun, dan hebben zij geworden. Het gaat wel even om de nummers. Hè. Dat gezeur altijd van, nou, oh, je wordt meer kans. Ik denk, ja, wat is dan wel een dooddoener vind ik dat ook. Nou, echt Ja, dat is een dooddoener. Sorry. Ja. Oké. Okay. Nou, ah. ik heb wel een grappig bericht. Er was ja? een, straf, een strafrecht. Maatje Schaap, die wilde naar de baai in Zutzen. Ik wist niet dat er daarheen was, trouwens. Nee? En uh, toen was er door een detectiepoortje, maar hij bleef me afgaan. En uiteindelijk moest echt alles uit in een badjas erdoorheen. Oh ja. En ze zei al, de, de bewaker was onverbiddelijk. En ze grapte nog van, uh, zal ik daar met mijn blote kont doorheen gaan? En hij zei erop dat ik me moest uitkleden en die badjes aandoen. En ze, ging, uh, echt, ze, ze zag eruit als een teletubbie, vond ze zelf. En ze vond het nogal vies. Ze dus zegt welke mensen hebben voor mij die badjas aangehad... Wordt die wel gewassen? Bij ja? de oorzaak bleek dus gewoon de metalen pH-beugels van de advocaten te zijn. Ze heeft een brief geschreven aan de gevangenisdirectie. waarin ze zich beklaagt over haar teletubby-behandeling. Uh, ze, ze heeft alle begrip voor veiligheidsmaatregelen. maar een badjas aandoen in een kleedhokje gaat wel ver voor een advocaat. Oh, ik vind dat Goeie wel heren, uh, moet toch zijn? Ik vind zijn? het wel een heel winnend idee gewoon. En dat ook zo'n vrouw gewoon zich uitgeweid. Dat is een hokje, dat is zo'n ding. Nou, inderdaad, zo'n vieze badjas. Inderdaad, je weet niet wie die allemaal aan heeft gehad. Ja, die man zelf. Oh, en ja. altijd... Het grappige is, dan lees je in de krant... Ja, ze had ook gewoon kunnen protesteren. toen dus nee, Dat doe ik niet. Dan hadden ze een andere oplossing gezocht. Maar ze is er gewoon mee akkoord gegaan. Ze had het ja. niet mee akkoord moeten gaan. Ze had gaan. een afspraak en ze had meer te doen waarschijnlijk. En zij was advocaat, hè? Ja. Ik wil haar niet als advocaat... Ik zou ook niet als advocaat in de krant zo willen staan. En ze heet staan. Maartje Schaap, heet Ja, dat ze. is wel. Maartje Schaap. Nou, echt Maartje Schaap, sorry. Maar ik denk dat je, je eigen glaas gooit door zo in de krant... Dus ik denk van, is dat nou een advocaat die laat zich zo inpakken door een bewaker die zegt van, oh je moet maar in de, och de ochtendjas met je er de gaan? Ja, ja, ja. Dag klanten. Goed, laatste het voor 9 uur en weer. En dan zijn we er alweer. Het overzicht wat er allemaal gebeurt op 21 november. Oké, okay, BDI. Natuurlijk. weet beetje op de oasis, brothers. As the months run down like rain Sweet cell the door, I stood outside your door and saw the lights out shining.